Dat was vorige week dus de beste van Europa... ...Kate Perry met haar California Girls. Elf lang staat ze al in de lijst van Europa. Aura, I Will Love You Monday, Lady Antebellum, niet Nietje nou? ...Kneen met de waving flag en Joe Mayer, Half of My Heart... ...maken de top 5 compleet voor de de 30ste aflevering... ...van de 20ste jaargang Euro Breakdown. Vorige week is er gewoon weer een uh, aflevering 31. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Voor nu wens ik je een heel fijn weekend...